Renske van der Zalm met het NOS-journaal. President Zelensky van Oekraïne zegt dat er een nieuw massagraf is ontdekt in de regio van Kiev. Volgens hem liggen er 900 lichamen in, meldt de BBC. Oekraïne beschuldigt Rusland eerder van het doden en begraven van honderden burgers in Butja en Irpin. Moskou ontkent alle beschuldigingen. Directeur Leggeri van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex is opgestapt. Aanleiding hiervoor is een nog niet gepubliceerd rapport van de Europese Fraudedienst. Die dit onderzoek naar mogelijk wangedrag van Leggeri en financiële misstanden binnen de organisatie. Er hing, er hing hem een tuchtzaak boven het hoofd, maar door op te stappen ontkomt hij hieraan. Eerder kwam Frontex al onder vuur te liggen... vanwege mediaberichten over het illegaal terugsturen van migranten. De organisatie heeft deze beschuldigingen altijd ontkend. Rusland is niet in oorlog met de NAVO. Dat zegt de Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov. Als dat wel zo zou zijn, vergroot dat volgens hem het risico op een kernoorlog. Hij zei verder dat Rusland niemand met een nucleaire oorlog bedreigt. Het zijn volgens Lavrov westerse landen die daarover praten... Een eigenaar van een uitvaartcentrum in Los Angeles... heeft elf lichamen, onder meer van baby's, illegaal laten wegrotten. Hij riskeert een gevangenisstraf van meer dan tien jaar. De politie begon een onderzoek naar de handelswijze van de man... naar klachten van familieleden. Waarom de man de stoffelijke overschotten niet heeft begraven is onduidelijk. Het mortuarium is inmiddels gesloten. En de meeste bewindslieden gebruiken soms hun privémail... voor werkgerelateerde zaken... Ook communiceren ze vaak over werk via diensten als WhatsApp en Telegram op hun privé-telefoons. Minister Bruin Slot van Binnenlandse Zaken heeft het laten uitzoeken op verzoek van de Tweede Kamer. Het gebruik van privé-accounts wordt ernstig ontraden. Het weer vannacht is het droog. De minima liggen tussen de 3 en 6 graden. Morgen kan in het noorden van het land een enkel buitje vallen. Verder is het bewolkt met af en toe zon. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.